Tombi, het dappere negermeisje. Lang geleden leefde er in een land in Afrika een oude wijze koning. Toen hij stierf kreeg zijn vrouw, koningin Gorgoe, een moeilijke tijd. Haar dertien zoons deden niets dan ruzie maken over wie hun vader als koning mocht opvolgen. Op een dag lag koningin Gorgoe op haar slaapmat in haar hut en dacht diep na. Een wijze man had haar verteld dat de leven en de vogels in het oerwoud hem hadden gezegd dat haar jongste zoon Jabula de nieuwe koning moest worden. Hij had gelijk, want Jabula was een verstandige en vriendelijke jongen. De volgende dag zei koningin Gorgoe dat ze had besloten dat Jabula koning zou worden. Maar haar twaalf andere zoons werden ontzettend boos en ontvoerden hun jongste broertje. Ze brachten hem naar een grot in de bergen. Koningin Gorgoe was heel verdrietig. Haar zoons hielden de wacht bij de grot. Ze gaven Jabula niets te eten zodat hij zou sterven. En koningin Gorgoe wist dat niemand tegen de prinsen durfde te vechten omdat ze heel goede krijgers waren. Snachts lag koningin Gorgoe klaar wakker op haar slaapmat. Opeens hoorde ze het geluid van voetstappen. Wie is daar? riep ze. U hoeft niet bang te zijn, hoorde ze een meisjesstem zeggen. Ik ben het, Tombi. Tombi was een lief jong meisje en koningin Gorgoe hield veel van haar. Ik wil u helpen, zei Tombi. Het is belangrijk dat Jabula naar huis komt en koning wordt. Ik heb de vogels tegen de wolken horen zeggen dat ze weg moeten blijven tot Jabula koning is. En dat betekent dat het tot dan niet zal regenen. We zullen geen water hebben om te drinken en op het land zal niets meer groeien. Dat is heel erg, mijn lieve kind, zei koningin Gorgoe, maar ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb een plan, zei Tomby. Een geheim plan, dus ik kan u er niets over vertellen. Koningin Gorgo glimlachte. Ga je gang, lieve kind, maar doe geen domme dingen. Tot ziens en veel geluk. Koningin Gorgoe geloofde niet dat het Tombi zou lukken Jabula te bevrijden. Maar Tombi was een slim en dapper meisje. Haar grootvader en vader waren goede en dappere krijgers. En nu had Tombi samen met haar vriendinnen een manier bedacht om Jabula te bevrijden. Tombi liep van hut naar hut en maakte, zoals afgesproken, haar vriendinnen wakker. De meisjes slopen allemaal naar een weide buiten het dorp. Ze beschilderden zich met witte verf en trokken een rok aan van lange, stijve vogelveren. En tenslotte deden ze een masker voor. Tombie en haar vriendinnen liepen daarna stil en snel naar de heuvels. Toen ze bij de grot kwamen waar de twaalf broers Jabula gevangen hielden... ...gingen ze in een halve kring rond de opening van de grot staan. Tombie stond in het midden. Het was al bijna ochtend en rond de ingang van de rots hing een dichte mist... Opeens klonk er een harde, akelige gil. De twaalf prinsen werden wakker en grepen hun speer. Buiten hoorden ze iemand roepen. Komen jullie eens naar buiten, lafaards? Twaalf sterke mannen om één jongen te bewaken. Kom naar buiten, als jullie tenminste tegen ons durven te vechten. Wie zijn jullie? riep de oudste broer. Tombie en haar vriendinnen begonnen allemaal heel hard te schreeuwen. De oudste broer rende boos naar de ingang van de grot. Maar omdat het zo mistig was, zag hij alleen maar maskers, beschilderde lichamen en veren. Hij schrok verschrikkelijk en riep zijn broers om hulp. Eén voor één kwamen de krijgers voorzichtig naar buiten kruipen. Tombie en haar vriendinnen begonnen te schreeuwen en akelige geluiden te maken. Ze zwaaiden met hun veren, rokken en stampten met hun beschilderde benen op de grond. De twaalf broers gilden het uit van angst. Ze dachten dat ze tegen duivels moesten vechten. Ze gooiden hun speren weg en zetten het op een loper. Ze holden de heuvels in en niemand zag hen ooit terug. De meisjes rolden over de grond van het lachen. Ze hadden nog nooit zulke dwaze, bange krijgers gezien. Tombi liep de donkere grot binnen. Daar vond ze Jabula. Hij was ernstig ziek. Maar hij leefde tenminste nog. Tombi streelde hem zachtjes over zijn voorhoofd. Daarna riep ze haar vriendinnen. De meisjes tilden Jabula op en droegen hem naar de hut van koningin Gorgoe. Toen de vogels zagen dat Jabula weer terug was bij zijn volk, zeiden ze tegen de wolken dat ze regen moesten sturen. Jabula knapte snel op en toen hij helemaal beter was, werd hij koning. En hij trouwde met Tombi, het dappere meisje. Nog dezelfde dag begon het te regenen. En koningin Gorgoe was weer blij en gelukkig.